En het tweede uur openen met Doobie Brothers. Samen met Michael McDonald hoorde je uh, uh, When I Fool Billy's. Ja, ik ben blij. Ik heb net gewoon pingpop kaarten besteld. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ga het heel weekend samen met twee vrienden. En we kunnen even kort uh, het programmaatje doornemen. Pingpop vindt plaats vanaf 26 mei tot en met 28 mei op 26 mei, dus op een zaterdag zal onder andere Anouk optreden de en Astroids Galaxy Tour hebben net een nieuw album uitgebracht op de zondag dat is 27 mei, is hoofdek Linking Park Keen je weet wel van This Is The Last Time maken weer hun comeback komen binnenkort ook weer met een nieuw album en staan er zondag op de Pinkpop de Wombats Kite Man staat er Raccoon En s'avonds vindt er natuurlijk ook een programma plaats Met um, Chase and Status En wat vind ik dat goed zeg Dat vind ik echt heel erg goed Het is Chase and Status is dus een beetje drum and bass Beetje dubstep achtig En dan de maandag En daar gaat um, de hart van iedere muziekliefhebber Harder van kloppen De laatste dag van Pinkpop 28 mei Bruce Springsteen en de E Street Band Is dat even te gek Verder komen die maandag nog Mumford Sons, James Morrison, C6 Steve, Paul Kalkbrenner en uh, Gers en Chef, Chef, uh, Chef Special. Dat is een klein voorbeeld van um, pingpop. Wat komt er op pingpop? En ik ga er dus heen. Te gek, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Daar ben ik blij mee. Hey, welkom bij Tweedeur Entertainment View. Roy is de komende maand afwezig. Dus je zult met mij moeten doen. Ik hoop dat je er blij mee bent. Ja, maar van wel hoor. Ja, ja, ja. Zeg maar gewoon ja. Zometeen heb ik weer een, een, een um, rondje plagiaat. Want Joan, Joan moet ik eigenlijk zeggen, van um, National Song Festival. Zij heeft gewonnen. Heeft een nieuw liedje uitgebracht. Tenminste, dat is het liedje waar ze mee naar het Song Festival gaat. Die heet You and Me. En nu is er dus een um, artiest geweest. Uit volgens mij Kroatië, Zoran Drasic. En die zegt dat zijn liedje enorm veel op het liedje van Joan lijkt. Nou, zometeen gaan we samen even kijken of dat wel zo is. Ik laat het uh, beide liedjes laat ik horen. En dan gaan we daar een orde over geven. Ook zometeen een fragment van een 1-jarig jongetje op een drum. Aan een drumstel zeggen. En dat is te gek. Dat hoor je later. Ook poster Henry Wat is er gebeurd op showbiz nieuwsgebied. Gisteren de Voice Kids, 2,5 miljoen kijkers. En wat er nog meer is gebeurd in de wereld van het showbiz... ...hoor je later van uh, popster Hendry. En omdat ik naar Pinkpop ga... ...en omdat een van mijn favori uh, favoriete artiesten daar staat... ...wil ik eigenlijk een live fragment draaien. En nu heb ik uh, deze man... staat op de maandag, Bruce Springsteen... ...was in 2009 ook al Pinkpop. En dat ging zo... En dit ga ik dus meemaken. Oh, wat heb ik daar zien in zeg, de Boss. Bruce Springsteen, alive op Pinkpop 2009 en Born to Run. Dat zou je vast nu ontgaan zijn Joan Gaat naar het Nationaal Songfestival Festival vertegenwoordigt Nederland En er uh, nou ja, uh, was natuurlijk Discussie over haar uh, Toy En er was nog een discussie Ik zou eerst het liedje even laten horen Het ging om haar, uh, om haar single You and me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 To see you again. Er was namelijk sprake dat er plagiaat was gepleegd met dit liedje, of van dit liedje eigenlijk. En uh, dat was gedaan, of uh, de, de, degene die dat had gezegd was de Kroatische zanger Zoran Drasic. Hij heeft een liedje, You Will See, en het zou enorm veel lijken op het nieuwe liedje van Joan Franca, You and Me. Maar nu uh, blijkt het allemaal Indianenverhalen verhalen te zijn. ...Indiane to, uh, verhalen toepasselijk... Hè, ...met die toy van uh, John... ...maar het blijkt nu zelfs zo te zijn... ...dat die um, Kroatische zanger... ...Zoran Drasic... ...die eens, die eens bestaat... ...dus uh, ze hoeft zich nergens druk om te maken... Nee, tot zover het plagiaatverhaal van... Uh, ...John Franka... Um, ...ik vertelde het het de eerste uur al... ...er is een, uh, een filmpje opgedoken van een jongetje... ...die is één jaar... ...en soms heb je, zijn er van die kinderen... ...die hebben opeens uh, ontstaan er filmpjes van... ...en die hebben heel veel talent... Nou, dit jongetje is er één van. Luister eventjes. Hij is één jaar en hij gaat drummen. Als je niet gelooft, ga je even naar YouTube en dan uh, druk je, of uh, tip je één jarig ventje, drummen. En dan ga je het vanzelf zien en dan geloof je het vanzelf. Het is wel heel erg leuk gedaan.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 To your own town, it's a.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 77 Bombay Street Hier bij CFM wordt Die luisteren naar Entertainment for You Goedenavond Zometeen gaan we bellen met Popstar Henry Hij is de man die alle showbiz nieuwtjes Voor ons uh, in de gaten houdt En het straks ons vertelt Benieuwd wat er is gebeurd In de wereld van het showbiz nieuws Je hoort het zometeen naar Jonathan Jeremiah Dit is Heart of Stone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 And I'm wondering how you know regret I'm wondering how you know regret Met Popstar Henry. Oh, wat is tellen, wat enige was er allemaal enige uit? Het show is nieuws met Popstar Henry. En het is er weer tijd voor goedenavond, Henry. Ja, goedenavond allemaal jongens. Hoe is dat? Ja, nou gaat goed. <laughs> ja, dat is belangrijk hè, dat dacht ik wel, hè. <laughs> ja, we liepen. Ja, dat ik dat ik, ook. ik ja. liep gisteren door zand en ik dacht, de lente komt eigenlijk aan. Dus daar ben ik wel heel ja, blij mee. Maar, ja, wat langs een keer tijd. Maar hebben jullie lekker de zon geschikt? Uh, nou, vandaag weet ik niet. Ik ben eigenlijk pas. Uh... Het was in voor toen het donker werd. Maar ik kan alleen ja. over gisten gisteren praten, want toen was ik er wel. En toen was het echt heerlijk. Ja, ja hier moet de zon nog komen. Af en toe wil je met door een waterig, waterig uh, wolkendek heen komen. Maar uh, nog niet echt. Het is niet echt koud natuurlijk, maar nee. uh, de zon mag ook wel een beetje uitkomen. Dat is ook wel fijn. Ja, nog een maandje wachten en dan uh, kunnen we allemaal van de zonneschijn genieten, of niet? Laten we het hopen toch, hè? Ja. <laughs> Ja, goed jongens, ik heb natuurlijk weer met wat is dus jullie opgedoken. Ja. En uh, ja, natuurlijk het, het leuke verhaal natuurlijk van, uh, van Joan, die binnenkomt op 1 in de single top 100. Oké. Okay. Dus, ja, dat was natuurlijk uh, niet verkeerd hè. Nee, dat doet ze goed. Ja, dat doet dat ook wel. Say you and me, dat, dat, dat schijnt ontzettend goed te doen. Uh, ik heb ook gezien dat er nog wat ophef eh, wat, wat ontstaan was omtrent een Kroatische zanger. Ja, klopt. Zasic. Ja, we heb ik het net ook over ja. gehad. Ja. Ja, schitterend was dat. Dat was inderdaad van een verhaal wat je wel gezien natuurlijk. Hè? Ja, ja, zeker. Dus uh, wat dat betreft. Maar in ieder geval, uh, het heeft in ieder geval al nummer één hit op te pakken, Joan. En dus, uh, ja, 24 mei in uh, Baku uh, ja, is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. En dan hoop ik dat ze op 26 mei er weer mag staan. Hè? Wat denk je ervan? Ben je het eens met de, met de keuze van het publiek en van de jury? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, eigenlijk wel. Uh, kijk, er zitten natuurlijk ontzettend goede zangeressen bij. Pearl, uh, uh, hoe heet ze, Raffaella. Ja. Uh, ja goed, Kim de Boer wil te niet vergeten natuurlijk, maar ik, ik denk dat dit liedje zijn zo, zo, ja, zo eenvoud, zijn zo simpelheid, uh, meer uh, de mensen bereikt dan uh, hele complexe nummers. Ja, en er was er sprake over, over die toy, heeft iedereen het over gehad, de indianetoy? Ja, ja, ja. Wat vind jij nou? Moeten moet ze dat nou ophalen of moeten ze, uh, moet ze die toch aflaten tijdens het Eurovisie Songfestival? <laughs> Ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen, maar <laughs> ik, ik heb er geen probleem mee eerlijk gezegd. Okay. Het, het is natuurlijk wel iets apart. Vatengoed um, uh, uh, aan de ene kant, ja. maar uh, aan de andere kant er zijn er zoveel uh, uh, deelnemers geweest die allemaal gekke dingen, uh, gekke fratsen uitgehaald ja. hebben die, uh, die ook gewonnen hebben. Dus ja, waarom niet? Proberen maar. Nou, misschien helpt het wel. You never know. Ja. Niet geschoten is altijd mis, zeg ik altijd. ja. ja, ja. Dus, maar we zullen afwachten in ieder geval uh, 4. mei en dan hopelijk dat ze 6. mei nog een keertje op mag draaien Want dat is alweer lang geleden dat, uh, dat u überhaupt in de finale gaat. Ja, ja, ja, ja. Schat je de kans hoog in of niet? Uh, dat ze doorkomt eigenlijk wel dit keer. Ja. Uh, vorig jaar, het jaar daarvoor, was dit echt een drama. Dat had ik echt iets uh, Ja, dat was echt een drama. Uh, dus ik denk wel echt wel dat, uh, dat ze de kans maakt. Ja. Ik denk het wel. Nou, laat het hopen. Zou leuk zijn. Ja, zeker weten natuurlijk. Je had altijd mooi meegenomen natuurlijk. Hè? Ja. Goed, dan hebben we natuurlijk even weer nog wat andere dingetjes, voordat we uh, uiteraard weer op uh, onze de traditionele uh, talentenjacht uitkomen. Um, Tineke Schouten, tegen uh, Joop van Ende, die zijn uit elkaar. Uh, ja, het is eigenlijk meer een zakelijke relatie waar ze een, uh, een punt achter gezet hebben. Ja. Um, uh, ze zegt ook van ja, we hebben, dus, we hebben eigenlijk niet eens ruzie gehad of zo. Maar ze zeggen we ze hele goede vrienden alleen en het is soms nieuwe prikkels en een aantal jaren nieuwe uitdagingen. Ja. Ja, en dat is geen wat Patinickens gaat heeft met een hand. Dus we doen gewoon weer even ja, een nieuwe uh, Horizon verkennen, zoals het heet. Hè. Dat moeten we allemaal eens een keer doen, hè? Ja. Dus uh, we wachten af wat, wat, wat we van hem gaan horen. Ja. Ja, en natuurlijk heeft Frans uh, Duis, die, uh, die hoopt ook op een uh, nieuwe hit van zijn album. Ja. Dus uh, hij zegt van ja. Uh, ik heb nu album gemaakt en ik vind dat er flink wat hitpotentie in zit. Dus oh. uh, laat maar eens gebeuren. Het is heel breed met een lach en een traan. En, uh, het zat wat ik bij hemzelf zegt hij. Ja. Uh, het, was, ja, het was heel moeilijk om dit te over te treffen. Want ik heb het lat ontzettend hoog gelegd. Dus ja, ik ben benieuwd. Nou ja, we, we gaan het tijd zien tijd... natuurlijk. Hmm. Het is natuurlijk weer een tijdje geleden dat Frans heeft gaat, Dus uh, ja, we wachten eens dus even af hoe... Uh... Ja. ...hoe de cijfers een ik keer uit gaan uh, zien, hè? Nou ja, het gaat goed met hem, hè? Hij, heeft, ja, uh, hij, is, ja. hij wordt nu toch wel gezien als een van de bekendste... ...of de grootste Nederlandse zangers. Ja, goed. Ik bedoel, uh, er zijn er, denk ik denk dat er de meningen over verdeeld zijn. Uh, hij is natuurlijk begonnen als een... Uh, ...imitator eigenlijk van uh, André Hazen. precies ah, ja. En, uh, ja, goed. Uh, uh, ik, ik, ik, ik, weet, ik weet het eigenlijk niet wat ik ervan moet denken af en toe. <laughs> dus uh, hij heeft ons eigen standplankje ontwikkeld. Hij is een beetje van André Hazes stijl af, afgestapt. Ja. Dus uh, ik heb het eerlijk gezegd nog niet gehoord Het album, dus uh, okay. ik wacht even af ja. ja goed En natuurlijk komen we dan weer uiteraard op uh, Onze traditionele uh, talentenjachten uh, Waarvan ik uh, In ieder geval al zie dat De, de John de Mol van Met de winnaar is Ontzettend bepaald dat het weer zulke lage kijkzijgen Ze heeft gehaald Ja, ja 521.000 mensen keken ernaar ja. En als je dan kijkt naar de uh, voice kids Met uh, 2,4 Dat is nogal een groot verschil hoor Ja, jezus, ja. dat hij niet verwacht denk ik Nee, echt niet. zei hij. Hij is ook heel hard. Uh, hij gaat heel hard schelden, beschelden. Hij is ontzettend chagrijnig. En uh, waar ligt dat nou in feite aan? Ja, ja goed. Ik denk dat dat het een beetje te maken heeft met het tijdstip van uitzenden. Donderdagavond, en, uh, ook op een donderdag waarop veel voetbal te zien is natuurlijk. En dan, uh, ja, ja het is een beetje vragen aan problemen. Hè? Wat vind jij, nou? Wat vind je nou van de show zelf? Nou, ik vind hem niet eens zo verkeerd, toch? Ik kan echt niet zeggen dat nou, het is, het is een verkeerde show zo dat kan ja. ik niet zeggen. Uh, ik denk alleen, het tijdstip waarop ik gekozen is, dat het gewoon niet, uh, niet iedereen uh, uh, tijd heeft om naar een televisie te kijken. Ik heb het was eerder gezegd, dat zijn heel mensen die om op doen die sporten. Ja. Want de sport uh, op televisie. En vrijdag is het eind van de week en uh, zaterdag is natuurlijk het weekend. Dat zijn natuurlijk, naar mijn mening, gewoon meer ideale dagen om uit te zenden. Ja. En dan krijg je automatisch mee kijkschrijvers. Dus ik denk het wel, ik denk dat dat er ook een beetje daaraan ligt. Oké. Okay. Maar we, we, we wachten dus af. Uh, hij is natuurlijk met een, een ander programma willen komen. Uh, naast de is. Ja. Maar op dit moment is het gewoon uh, ja, niet, niet, niet goed. Dus een uh, klein beetje een drama aan het worden. In ieder geval komt Matthijs van Nieuwkerk niet naar SBS, hè? Nee, hè? Schijnt, schijnt er niet, hè? Nee. Nou ja. Dus, ja. ja, goed. Hij heeft naar mogelijkheden zat. Dus allemaal geen probleem. Ja. Uh, <laughs> goed, dan heb ik ook uh, gelezen dat uh, ja, die zanger Guy Brazili. Bar Zilli, zou ik het zeggen. Die met zijn piano en zang. eigenlijk een beetje uit het Nederlands beloofd met de Voice of Holland. Ja, wie is dat? Is dat die kleine, toch? Ja, die kleine. Exact, ja. Hetzelfde hoogte als en Hij speelt ook piano. en Die is gisteren bij een auto-ongeluk betrokken geraakt. Oh! Ja, een hele oude auto tot los. Er zijn gelukkig geen gevonden gevallen. dus... Ja, en uh, wat dat betreft uh, heeft het een engel gehad. En is alles goed gelukkig, goed afgelopen. Ja, als het een los is, wat goed afgelopen is, weet ik niet. Maar er zijn geen lichamelijke uh, ongemaken bijgekomen. Maar dat, dat is natuurlijk veel belangrijker. Ja, hè? ja, ja, ja. Was het in Nederland gebeurd? Uh, ik zal eens even kijken waar dat gebeurd was. Uh, ik kan het zo gewoon niet zien waar het gebeurd was. Oké. Okay. Nee, ik, ik, ik durf het niet te zeggen. Hij heeft, hij heeft nou, hij in, in Nederland gewoond, maar voor mij is het, is het toch in Nederland gebeurd. Oké. Okay. Dus... Goed, ja, dan hebben we natuurlijk gisteravond weer de Voice Kids gezien. Ja, de Battles. Ja, waar we net leven aanhalen. Het is maatloos populair. 2,4 miljoen uh, mensen binnen voor de buis die gekeken hebben. Het is werkelijk ongelooflijk. Het was leuk, hè, weer. Hè? Ik heb, heb je het gezien? Ja, ik heb het, ik heb, ik heb het uh, grote geweldig gezien, ja. Ja. En uh, ja, ik vind, af en toe heb ik wel eens een beetje denk dat hier en daar toch wat dingen uh, geregisseerd zijn. Uh, zo van, die en die willen we op een gegeven moment eigenlijk toch doorhebben. Uh, ja. De indruk heb ik af en toe wel eens. Maar ja goed, het zal wel aan mij liggen. Ik ben altijd een beetje uh, wantrouwend met deze ja, dingen. Misschien kan je het ook wel weten, want jij hebt meegedaan met een, een talent, ja? Nou, als je de kans krijgt, zullen je het niet nalaten, laat ja? ik zo nou zeggen. Ja, oké. Okay, ja, ja. ja, okay, okay. ja, ja. ja, ja. Um, maar ja goed, in ieder geval, uh, Dave, uh, ja, daar was ik echt geen, geen uh, ik vond echt geen uh, geweldige zanger. Nee. Maar uh, ja, die heeft weer connecties met... Uh, met, met, met musical in de musicalwereld. Ja, klopt. Met Danny de Munk. En ja, dan ligt het helemaal een beetje. Dat, dat bedoel ik eigenlijk hè? Ik denk van ja, kom op. He, de, de, de waren, ik, naar mijn mening waren er betere talenten. Ja. Ik weet niet hoe ze vrouwen, dat ze heten, maar dat meisje met die, uh, uh, met die gitaar. Die vond ik wel aardig goed zingen hoor. Ja, ja, vond ik ook. En uh, dan, en, ja, ik vond het deze gewoon minder. Maar ja. Ja, het heeft te maken met waarschijnlijk dat met een bepaalde verhouding jongens meisjes wil hebben in die finale. Dus misschien dat het daar wel ligt. Ja. En dus dat is op een gegeven moment niet wie je bent, maar wie je kent, best vaak hè. Dat heb ik al vaker gezegd. Ja, nou ja, ik, ik, ik kijk ja. sowieso uit naar volgende week, want dan is, het, uh, dan is Angela aan de beurt met de battles. Ja, ja. En daar ja, zitten ja, toch ja. de ja. grootste talenten, dus dan wil ik wel even zien hoe, hoe dat gaat. Ja, wel, ja ik, ik ben ook benieuwd. Ja. Dus, uh, ik, ik vond het dit keer ik echt goede talenten bij zit. Ja, Daarom zeker. echt goed gezongen. Ja. Ik vond in de, in de battle met die drie meiden, die vond, dat vond ik echt goed. Want daar kun je zo een meidengroep van maken op die leeftijd. Dat vond ik erg, erg goed. Was ja, het allemaal goed. Alle drie fantastisch. En samen klonk het ook nog eens keer goed. Dus ja. uh, ik ben benieuwd. Zeker. En goed, dan heb ik nog één dingetje voor jullie, uh, jongens. En dat is, uh, ja, de geheime zoon van Whitney Houston, die is verbannen. Ja, het schijnt dat Whitney Houston destijds een uh, jongen ge geadopteerd heeft, uh, min of meer. Oké. Okay. En, uh, ja, en die is nou uh, door de moeder van Whitney Houston uh, het huis uitgezet. Oh. Ja, je ziet op een gegeven moment dat dat, dat, dat, dat soort is dat en dat is de moeder van Whitney Houston waarschijnlijk ook, gewoon een fakes. Die ja. jongen, gewoon dat Whitney Houston op een gegeven moment dan, uh, de, zich overal vergaan had Die wordt gewoon naar buiten gezet. Oké. Okay. Ja, leuke moeder zou ik maar hebben. Ja. Jongen, jongen, jongen, ja. ongelooflijk. Ja. Hoe, hoe, hoe meer geld ze hebben, hoe gekker dat ze worden, ja, ja, ja. Uh, zeggen ze wel eens. Hè. Dus ik denk dat hier ook een, een grote rol in speelt. Maar goed, dat was het zo'n beetje wat jullie had kunnen opduiken. Ik dacht dat we een aardige, aardige riedel hadden kunnen, kunnen meemaken. Het was, een, het was een mooi en interessant rondje, Henry. Hey, ik dacht het wel. Hè. En uh, ja, volgende week kom ik weer zo'n mooie te hebben natuurlijk. hè? Helemaal goed. Hey, nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. En de mensen jullie natuurlijk allemaal en de luisteraars thuis natuurlijk ook. Een ontzettend fijn weekend. En dat is om de gauw schijnen. Ja, nou ja, laten we het hopen. En volgende week spreek je weer. Hartelijk bedankt en uh, fijn weekend. Graag gedaan. En jullie ook allemaal. Fijn weekend, hè. Hoi. Hé, hey, doi, doi, doi. Op de radio. Geen probleem. Het is nieuwe muziek van Ed. Zal ik daar meer informatie over? Ik vind dit echt heel erg te gek. Ed, ook wel Ed Struilert genoemd, heeft een nieuw album uitgebracht: Het Heart and Hands. En Ed Struilert besloot in 2010 um, ja, eigenlijk zijn hele leven op te geven om op zich vol op de muziek te richten. En heeft ze volle aandacht gegeven aan zijn nieuwe album Het Heart uh, and Hands. En dit is zijn tweede single die er afkwam. Leuk liedje, hè? Ed, So Not You, So Not Me. Het album is nu ook te koop bij. Uh... Alle platenwinkels en um, natuurlijk iTunes, noem ze allemaal op. Ik ga niet allemaal reclame maken voor al die bedrijven. Maar luister naar Ed, het is een aanrader. Santam View met John Mayer. And no such thing. Welcome to the real world, Take a Take your I'm a queen. I'd like to think the best of me. Is still had it. Even. En tot zover deze Entertainment View van deze zaterdag 3 maart 2012. Zometeen de herhaling van de Euro Breakdown. De populairste hits van, uh, van Europa. Ook later deze avond Nightwalk van 9 tot 12. En morgen zondag in Camerland samen met uh, Rob uh, Harms en uh, Albert Jan Vos. Dus dat morgen van uh, 2 tot uh, 5. 2 tot 5, ja, heel goed. Wat je ook gaat doen. Ga je lekker stappen vanavond. Ga je voor de bank hangen. Op de bank hangen voor de tv. Kan allemaal. Heel fijn weekend nog. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe Entertainment View. Helaas zonder want Die is namelijk een maandje afwezig. Maar ik zal ervoor zorgen dat uh, jouw weekend lekker klinkt. Want dan volgende week dus weer een nieuwe Entertainment View. Ik wil afsluiten met een, uh, een clubknaller. Zo wordt het ook wel eens genoemd. Een liedje die het namelijk heel goed doet in de clubs en de discotheks. En die is namelijk van de bingo players. En die heet Mode.